Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn, Goed lieve mensen, wat was het thema voor vandaag? Wat staat er bovenin? Ja, Uw... God, Is dat zo? Ik vond fijn dat Ali in het gebed zegt, dat Jezus aan het kruis zegt. Wat zegt hij? Mijn God, waarom heb je me verlaten? We hebben Uri Marcus op visite gehad. Die heeft een paar hele extreme dingen gezegd over wie God is de Vader en wie de Zoon is Christus. We hebben de twee uur les achteraan gehad. We hebben vorige week alle teksten opgenoemd uit het Nieuwe Testament... Waar gesproken wordt over de vader en de zoon. En tot de zoon zelfs de eigen vader. Mijn God en mijn vader doet. En het is wonderlijk als Jezus zegt. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u me verlaten? Nou, we willen vandaag beginnen met teksten uit het Oude Testament. En dan sluiten we die, die thema's even af. Om te laten zien hoe het Oude Testament spreekt over onze schepper. Hier staat, Yahweh, uw Elohim. Maar wij mogen het gewoon blijven vertalen met God. Maar er is voor ons maar één God. En Yahweh is God. Ik hoop dat je dat altijd in je oren wil knopen. Yahweh is onze God. Hij is ook de God van Israël. Hij is ook de God van Abraham, Isaac en Jacob. We gaan dus een hele serie teksten onder elkaar zetten. Om de verschillende namen. Of de, nee, ik zeg het verkeerd. De naam van God is Yahweh. Maar de titel van God is. God. Dus zijn naam is Yahweh, maar zijn titel is God. Vorige week hebben we gezegd, we hebben Beatrix. Maar Beatrix is koningin. Dat is de titel. Het is zelfs zo dat als je een gesprek met Beatrix wil hebben, dat je nog beter kan zeggen Beatrix. Als dat je elke keer zegt koningin, koningin, koningin. Zelfs in onze gebeden moeten we niet God zeggen, God, God, God. In onze gebeden zeggen we vader, abba vader. Zie je? Dus voor ons is God vader. Ik denk dat je gaat zeggen God, als je in een verkeerde houding met God staat. Maar hoe meer dat je in een verhouding met God komt te staan, wordt het gewoon vader. Eén ding is duidelijk, onze vader is God. En er is geen grotere God dan Jade. Hij is de God der goden. Elohim. is ook een meervoudsvorm. Het blijkt dus wel dat er heel wat meer goden zijn. Maar of je nou afgoden hebt of andere goden. Er is er niet één gelijk aan. Yahweh. We gaan kijken wat het Nieuwe het oude Testament spreekt over de namen of over de titels van God. Doet hij toch niet... Uh... Daar komt-ie. Heb ik het goed neergezet? Ja, hij is toch te Ik Moet even checken. Lieve mensen, we gaan met elkaar teksten lezen. Exodus 6, vers 2 en 3. Kent u me herinneren? We hebben hem vorige week behandeld. Om te laten zien welke God bekend was aan Abraham, Isaac en Jacob. In Exodus, daar gaan we mee verder. Daar staat voortsprak God... Tot Mozes en zeide tot hem. Wat zegt hij? Ik ben Yahweh, de JHWH. God spreekt dus tot Mozes. Ik ben Yahweh Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent, God is gewoon onveranderlijk. Wat hij gisteren zei, zegt hij ook morgen. Wat hij in de eeuwigheid gesproken heeft, zegt hij ook aan de andere kant in de eeuwigheid. Want God is eeuwig. Hij draait zijn woord nooit om. De enigen die Gods woorden omdraaien zijn mensen. Die draaien het om. Tegen Mozes zegt hij, ik ben Yahweh. Ik denk wel eens, wij zouden meer over Yahweh moeten spreken... ...als over de Heren, als over Adonai, als over de Eeuwige, of over de Barmhartige... Maar we zijn natuurlijk ook met de Messiaanse gemeenschap in aanraking gekomen. Daar hebben ze het uit de traditie, noemen ze het Adonai. Dat is uit respect voor de naam van Yahweh. Want ze zijn ooit door God uit het land Canaan geschopt. Vanwege hun goddeloos gedrag. Omdat ze eigenlijk de naam Yahweh hadden verontreinigd door hun gedrag. Ze zijn zo bang dat ze de naam Yahweh belasten en besmeuren door hem uit te spreken. Dat ze hebben ze maar met elkaar gekozen om Adonai te zeggen. Adonai is ook de enige woord in heel het Oude Testament wat exclusief voor Jahweg gebruikt wordt. Er bestaat nog een woord Adon. Adon. Maar alleen Adonai wordt gebruikt voor Jahweg. Lieve mensen, ik zou de haast voorkeur hebben om als we prediken of als we met elkaar spreken, tot we maar één naam eren. Dat is de naam van Jahwe. Tot we niet gaan vasthouden aan tradities. Ook al zijn die tradities uit het Joodse volk gekomen. We zijn ook afgestapt van de tradities van de hervormde, geformeerde ge katholieke, pinksteren. Ja, we zijn gewoon gezegd, we willen terug naar het woord van de Heer. Eigenlijk moeten we gewoon zeggen wat de Heer zegt. In de Bijbel staat daar wel Adonai, of er staat heren met hoofdletters, Maar in de grondtaal staat er gewoon de J-H-W-H, dat is Yahweh. Nou diezelfde Yahweh... Hij zegt tegen Mozes: Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als de God, de Almachtige. Kent u een ander woord voor de Almachtige? Ik denk, dat ik het in bijzet bijzetten, dan weet u het vast. Twee: Shaddai, inderdaad. El Shaddai betekent God, de Almachtige. Hij is dus bekend geweest aan Abraham, Isaac en Jacob als God. De Almachtige, de El Shaddai. Zij hebben hem dus nooit gekend als Yahweh. Maar met mijn naam Yahweh, zegt God, ben ik hun niet bekend geweest. Want uiteindelijk moest Mozes zich gaan bekendmaken aan het volk Israël, wat in Egypte in slavernij was. En dat volk zou zeker zeggen, wie ben jij en wie is je zender? Als hij had gezegd, ik kom namens Jahwe, hadden ze de slavernij weer opgepakt en doorgegaan. Nee, zegt hij, aan die naam ben ik aan jullie vader niet bekend geweest. Maar Jahwe heeft me twee wonderen meegegeven. En toen moest hij een hand ziek laten worden en beter worden. En hij moest een slang veranderen. Of een veranderen in slang, kunt u nog? Het volk Israël luistert alleen maar naar tekenen en wonderen. Dus zo heeft Jahwe zich aan Israël bekend gemaakt. Maar tot aan die dag was hij niet als Jahwe bekend. Wij zijn aanbidders van Yahweh. Zo wil dit ook. Ik ben Yahweh. Ik was de Almachtige voor die drie mannen... maar met mijn naam Yahweh ben ik niet bij hun bekend geweest. Dit is de naam Yahweh. Deuteronomium, hoofdstuk 10, vers 17. Ik heb er maar een paar dingetjes tussen gezet en aangezet. Want de heren... daar heb je hem weer... Wij zijn dus in onze Bijbelvertalingen de Joodse traditie gaan toepassen. Wij zeggen dan wel niet Adonai of de Eeuwige, maar wij noemen hem Heren met hoofdletters. Dan weten we allemaal dat we het over Jahwe hebben. Dat klinkt allemaal netjes en vroom, ik vind het ook zo. Maar ik denk dat we maar moeten nagaan denken over Jahwe. Want Jahwe, uw God, is de God der Goden. Ik heb er een getalletje achter gezet, 430. Nog een keer lezen. Ik ben Yahweh. uw God is de God der goden. Elk woord wat er staat heeft exact dezelfde grondwoord, nummer 0430. En ik ben de heren der heren, ik ben de grote, de sterke en vreselijke God die geen partijdigheid kent. Nog een geschenk aanneemt. Hij maakt geen onderscheid tussen de jood en de heiden. Amen. Hij heeft wel met het volk van Israël een speciaal verbond gemaakt. Maar hij behandelt elk mens gelijk. Als jij als Israël een verbond met God hebt. en je overtreedt de regels. behandelt hij jou precies hetzelfde als die ander. Maar zo werkt het ook met genade. Luister mensen, wat betekent God 4:30? Jawer, uw God, is de vertaling van het woordje Elohim. Het is een godennaam. Dat staat in de omschrijving. Het wordt 2277 keer gebruikt in het Oude Testament. En altijd Elohim. Nee, ik wil zeggen altijd voor God gebruikt, dus niet waar. Maar het wordt wel 2277 keer gebruikt voor Jawer. Want het woordje Elohim, dat jullie dadelijk gaan zien, wordt voor vele goden gebruikt. Zelfs voor rechters en, uh, en andere mannen in hoogheid gezeten. Wij praten over Yahweh, dat is uw God. En de grondtaal zegt Elohim. Datzelfde woord wordt 148 keer gebruikt voor goden in meervoud. 83 keer voor Heere God, 47 keer voor God... Er wordt ook nog gebruikt voor gode bovenmenselijk en bovennatuurlijk. Afijn, er komt nog een hele lading achteraan. Als je de Bijbel doorzoekt, op dat nummertje 34, krijg je waanzinnig veel uitspraken over Elohim. Ook al is het meervoud, wil niet zeggen dat God niet één God is. Want de Heer, onze God, is één. En dat woordje één betekent gewoon de enige. Hij zegt, buiten mij is er geen God. Voor mij niet en na mij niet geformeerd. Dus als we over één God hebben, hebben we het over Jahweh. De vertalingen heb ik er in het geel bijgezet. Dat woord Elohim wordt gebruikt voor een rechter, voor een bestuurder, voor goddelijke wezens, voor engelen, voor goden. Afijn, er zijn nog veel meer uitdrukkingen. Allemaal gebruiken ze dat woordje Elohim. Je hebt het van Uri ook gehoord, die zegt ook wel het woordje Mahim. Weet u nog wat het was? Water. Het is dus niet enkelvoud. Mai. Nee, water is gewoon maïm. Wateren. Dus dan zeggen we: Ik heb trek in één glaasje wateren. Ja, geen wateren, we mogen minstens twee glazen hebben. Dat dus ligt precies in de uitdrukking in het Hebreeuws. Het bestaat alleen maar een meervoudsvorm daarvan. Je zou het in het Engels kunnen nemen, daar hebben we bijvoorbeeld een woord in het enkelvoud staan. Ik heb twee schapen, dan zeg je: Ik heb toe. Jeep. En als je er één hebt, heb ik. One sheep. Het blijft dus dat één enkelvoudsvorm. Alleen dat vorm van het woord wordt bepaald van wat ervoor staat. Dan kun je zien of het meervoud is of enkelvoud. Dus we hebben in onze taal allemaal taalvormen. Dat zomaar zeggen Elohim is goden. Dat klopt. Maar het wil niet zeggen. Tot er nog meerdere goden zijn die aan God ja wij gelijk zijn. Ik hoop dat je dat even wil onthouden. We gaan de eerste nemen. Yahweh wordt omschreven als de heilige. Als kados. Verschillende malen. Ik zal er voor u twee geven. In psalm 78 vers 40. Hoe vaak waren zij, het volk, weer tegen hem in de woestijn. Griefde hem in de wildernis en verzochten God. Hé, hey, hier staat elf. Wat hadden we net gezegd? Wat was God ook weer? El-ohim. Maar er zijn dus ook uitspraken in de Bijbel. Het woordje El. Je gaat hem dadelijk tegenkomen. Zij verzochten God wederom en krenkten de Kados Israëls. Dus ze krenken de heilige van Israël. Er is maar één heilige van Israël. Dat is Yahweh. Hij is de heilige van Israël. En in deze tekst wordt voor het woordje God... ...el gebruikt in plaats van Elohim. In Job... ...hoofdstuk 6 vers 10... ...daar zegt Job... ...dat zou nog vertroosting voor mij zijn. Ja... ...ik zou van vreugde opspringen... ...bij het leed... ...dat hij niet spaart. Omdat ik de woorden van de kados... ...niet heb verlogen. Nou, het gaat nog niet eens om het woordje kados... Maar hij gebruikt het wel voor de eeuwige. Voor jaren. Het gaat er nog meer waarom het gaat. Hij zegt, omdat ik de woorden van Kados niet heb Verlogend. Er was op aarde bijna geen rechtvaardiger man te vinden dan Job. Hij heeft nog nooit de woorden van Yahweh verlogend. Wat betekent ook weer het woordje woorden? Hadden ze toen de geschreven Torah Nee, hadden ze niet. Want die komt pas op Sinai. Job zit voor Sinaï. Hij kende de geschreven Torah niet. Maar elk woord wat Yahweh spreekt, is Torah. Dat is een woord van leven. Dat is een woord wat schept. Dat is een woord van licht. Elk woord wat bij Job bekend was, was voor hem het woord van de kados. Hij zegt, ik heb ze nooit verlogen. Had Job het goed? hij had het goed nog een keer lezen dat zou nog vertroosting voor mij zijn, ja zegt Job ik zou van vreugde opspringen bij het leed dat hij niet spaart er is dus leed over Job heen gekomen en niet zo'n klein beetje zijn tien kinderen al zijn vee alles was dood hij zit alleen op de bult, zijn zweren te krabbelen je kunt je het voorstellen, van een gloosman dat het was. En zijn drie vrienden kwamen zeggen, je zal wel gezondigd hebben Job. Je zit er wel eens een vrome, een vrome man bij, maar ach, ach, ach. Ze hebben hem gekruild als je Job leest. Dit is wat Job zegt. Maar hij spreekt over de, de heilige. Vind je dat niet mooi als je het leest? Je gaat nog veel meer namen lezen hoor, van God. Veertig keer spreekt de schrift over de schepper als de kados. Dertig keer vinden we deze titel in het boekje Jezaria. We zullen het niet zo makkelijk tegenkomen. Maar onthoud het maar als je kados of heiligen ziet staan. Heeft het over jade. Dan krijgen we het woordje Shaddai. De Almachtige. In Job 27 vers 2. Zowaar God leeft. Die mij mijn recht onthoudt. Echt Job hoor. En de Shaddai die mijn ziel met bitterheid heeft vervuld. Kunt u volgen? Daar vind ik het fijn dat er een getuigenis vanmorgen was. Over iemand die pijn heeft. Ja? Die gewoon pijn heeft. Want de grond zit en ze kan het niet meer. En zoals die dronken man moest zeggen. Hier sta ik. Ik ben uh, alcoholist. Nou daar zit Job op de mesthoop. waar zegt hij God leeft die mij mijn recht onthoudt, want hij wist, als hij gehoorzaamt aan God, dan zou zijn weg voorspoedig zijn. Maar er is iets tussen gekomen waar er een dispuut is tussen God en Satan. En God zegt, Job die gaat mij niet verlogen. Hè? Dus Job die snapt helemaal niet wat er gebeurt. Maar God onthoudt hem zijn recht, zo voelt hij dat. De Shaddai, dus de Almachtige, die mijn ziel met bitterheid heeft vervuld. Dus als je met bitterheid rondloopt mensen. En je bent een gelovige in Yahweh. Ga dan handelen zoals Job. Ga gewoon dansen op je puinhoop. En ga de naam van wel loven. Mag ik het zo leggen? In Job 37. De Shaddai. Dus dat is de almachtige. Die wij niet begrijpen. Is groot van kracht en recht. Hij. Dat is Shaddai. Die groot is in gerechtigheid buigt haar niet wat buigt je daar niet hij die groot is in gerechtigheid buigt haar niet hij buigt zijn eigen gerechtigheid niet wat God gezegd heeft, heeft hij gezegd als wij met pijn in onze ziel zitten blijft God God probeer het maar eens om in het diepste van je leed en je pijn en je verdriet te zeggen wij is mijn God Zelfs de bitterheid in mijn ziel, daar weet hij van, hij laat het toe. Ik kan God vaak niet begrijpen. Maar Job, die zegt, hij die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet. Dus wat je ook voelt, lieve mensen, vertrouw op Shaddai. Wie is de El Shaddai? Dat is Yahweh, onze God. Yahweh is God. Dat heeft als thema erboven staan. 48 keer spreekt de schrift... ...over de schepper als de Shaddai. 31 keer vinden we deze titel in het boek Job. Dus je moet goed onthouden... ...de naam is Yahweh... ...maar zijn titel is Elohim, El, Shaddai. Je gaat er daar nog meer tegenkomen. Het zijn titels waar we het over hebben. Daar komt hij, Yahweh... Het woordje L wordt daar gebruikt en ik schrijf de E met hoofdletters. Altijd als de L gebruikt wordt, dan wordt die in uw Bijbel vertaald met een hoofdletter als het gaat over Yahweh. We gaan er eerst een paar van lezen. Het betekent gewoon de krachtige. Shaddai was de Almachtige, maar El betekent de krachtige. Of gewoon God. Genesis 14 vers 18. Melchizedek, de koning van Salem bracht brood en wijn hij nu was een priester van El de allerhoogste dus van wie was Melchizedek een priester van Yahweh alleen de Bijbel geeft hem hier de titel van El een kort woordje weet je wat ik ook mooi vind hij bracht brood en wijn aan wie naar wie bracht hij brood en wijn nog een keer Amen. Hij kwam Abraham bezoeken. Abraham die had net een grote strijd achter de rug. Hij had de koning Sodom en Gomorrah gered uit de handen van de tegenpartij. Omdat daar zijn neef Lot tussen zat. Hij kwam dus met grote rijkdommen. Kwam hij terug. Hij gaf zijn tiende aan wie? Aan Melchizedek. En Melchizedek kwam met brood en wijn. We hebben vorige keer de avondmaal iets wat anders gevierd dan dat we gewend waren. Maar dat komt omdat het Joodse volk, het Israël... de gelovigen die daartussen waren... al uitziende naar de Messias... op grond van de komende Messias het brood braken... bij iedere maaltijd. En eigenlijk al gemeenschap hadden met de Messias die komen moest. Ze braken brood aan tafel. Of ze nou een warme prak hadden of niet, maakt niet uit. Ze braken brood en dus ze dronken wijn. Uitziende wat de Messias die komen moest. Weet je dat niet wonderlijk? Wij hebben van de Messias geleerd... Om dat brood ook te nemen, want hij zegt: Dat brood is een symbool van mijn lichaam. Zoveel malen je dat doet, gedenkt de dode Zeerden. Wonderlijk hè. Hier gaat Melchizedek al naar Abraham toe om met hem brood te breken en wijn te drinken. Een van de eerste hinten die er al in het Oude Testament staan. We gaan door naar Malachie. Hebben wij niet alle één vader? Heeft niet Eén El. Ons geschapen. Waarom zijn wij dan trouwens tegenover elkaar. Trouweloos bedoel ik. Waarom zijn wij dan trouweloos tegenover elkander En ontheiligen het verbond van onze vaderen. Hier gaat hij weer over El praten. Dus niet Elohim maar El. El is gewoon Yahweh. De titel voor de schepper van hemel en aarde. Maar de boodschap die eronder staat is ook belangrijk. Waarom broeders en zusters zijn wij trouweloos tegenover elkaar als we niet liefdevol zijn, niet voor elkaar zorgen, niet voor elkaar helpen? Waarom zijn wij trouweloos tegenover elkaar en ontheiligen het verbond van wie? Van onze vaderen. Onze vaderen hebben de geboden van God gekregen en hij heeft gezegd, onderhoud die getrouw zodat je kan leven. Want in die woorden van God is leven. In de woorden van God is licht. Als wij tegen de woorden van God tegen elkaar strijden, verbreken we het verbond wat God gemaakt heeft met onze vader. Weet u hoe vaak het woordje El gebruikt wordt? 228 keer spreekt de schrift over de schepper met het woordje El. 71 keer met de titel in het boek Psalmen en 56 keer met deze titel in het boek Job. Dus je ziet dat je door de schrift heen verschillende woorden krijgt. Maar ze worden allemaal vertaald met... Wat staat er in die Bijbel? God. Dus de ene keer staat er Elohim. En de andere keer staat er El. En de andere keer staat er Shaddai. We gaan verder. Ja, wij met de hoofdletter E, El, de krachtige of God... Er zijn dus ook afgoden... Elke andere God die je maar kan benoemen. Die niet Yahweh is. Is ook een El. Een krachtige of God. Exact hetzelfde. Alleen dan staat hij met een klein eetje geschreven. En als je dan in de vertaling in je eigen Bijbel ziet. Dan zie je daar God staan of Goden met een klein g'tje. Gewoon opletten wat je ziet staan. Maar dan wordt er eigenlijk dat woordje L gebruikt. wij schrijven hier ook. Met een klein eetje. In Richter bijvoorbeeld. Daar staat. Dit horende gingen al de burgers van Sigen toren in. Het keldergeweld van de tempel van. De god Beret. El Beret. Nou dat is duidelijk niet. Jaweh. Nee. Amen. Dus El Beret is gewoon een. Afgod. Want El staat tegenover Yahweh. Er gaat dadelijk onderscheid komen tussen de goden die staan in de lijn van Yahweh. Dat zijn afgoden. Of er zijn dadelijk goden die staan in de lijn van Yahweh. En dat zijn ook goden, maar geen afgoden. Maar die staan onder gezag van Yahweh. Lees bijvoorbeeld Jezaja 45 Vers 20. Vergadert u en komt. Nadert tezamen. Gij die uit de volkeren ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip. Die hun houten beeld dragen. En bidden tot een el die niet kan verlossen. Dus die mensen die die afgoden dragen. Het pausdom draagt Maria rond. Dat is een afgod geworden voor het hele katholicisme. Ja, ze dragen hun god Maria rond. Een houten beeld. En Maria kan niet verlossen. Vindt u dat leuk om te horen? Maria kan niet verlossen. Als ze Elberit rondschouwen, dan Elberit kan niet verlossen. Er is maar één El die kan verlossen en dat is Yahweh. Daarom is Yahweh God. Vijftien keer spreekt de schrift over afgoden als El met een kleine letter. Hoewel de schepper El wordt genoemd. Dus we moeten wel duidelijk zien aan de woord waar het staat en over wie we het hebben. Of het de Allerhoogste God is. Broeder Michiel. Hoe Wanneer we Allah zijn. Dan staat een Allah. Dat is mm -hmm. niet Amen. Allah is niet jouw weg. In het Arabisch betekent het gewoon God. Maar er zijn vele goden. Ja. Dus gewoon een titel God. Ja. Ja, alle heeft Ja, Allah is God. Er ja. is geen ander woord voor. Zeker weten. Ja. Dus het woord God, of je nou Allah vertaalt of Elohim, je praat over de titel God. Maar er is maar één God, die schepper is van hemel en aarde. En dat is Yahweh. Wat zeg je? Dit is dus één persoon, God. Ja. Ja. En de Arabieren die zegt Allah is God. <laughs> ja, het is niet Jaan. Ja. Ja. Wat wij zeggen, Gerda? Over die. Dat is het fout. Ja, dat is fout. Want als het gaat om de tempel van el Birit. Dat is niet Yahweh. Zie je? We gaan verder. We hebben ook Yahweh. Die wordt vertaald. Een titel meegegeven van Eloha. Is ook krachtiger. Of gewoon God. We zullen hem erbij halen. In Job 22, daar staat... Woont Eloha niet in de hoge hemel? Zie toch hoe hoog de hoogste sterren staan. Hier wordt Eloha gebruikt voor God. Dus Job die zegt, woont God niet in de hoge hemel? Maar hij heeft het over Yahweh. Hoewel die Yahweh nog niet kent, want hij kent hem alleen maar als de El Shaddai, net als Abraham, Isaac en Jacob. Zie toch hoe hoog de hoogste sterren staan. Hij praat over Eloah. In Psalm 50, vers 22, verstaat toch dit staat er: Gij die Eloah vergeet, opdat ik niet verscheuren zonder dat iemand redt. Verstaat hij? hem? Verstaat hij toch? Zegt hij: Gij die God vergeet. Je staat in de werkelijkheid, in uw Bijbeltje, God, met een hoofdletter. Gij die Eloha vergeet, opdat ik, dat is Eloha, dat is wer, niet verscheuren zonder dat iemand redt. Kunt u de conclusie optrekken voor uzelf, als je God vergeet? Wat is de conclusie, als je God vergeet? Word je verscheurd. Echt waar. God heeft een genademiddel, zijn eigen zoon die die gezonden heeft tot verzoening van onze zonden. Prijst God voor Yeshua. We worden niet verscheurd want door hem hebben we verzoening met Yahweh. Ja. ja. Maar dus, dus staat dat voor hè? Verstaat het toch? Gij die Elowa vergeet. Verstaat dan, dan word je verscheurd. Maar je hebt wel iemand nodig die je daarvoor redt. Ja? Dus als je God verlaat en vergeet, word je verscheurd. Als wij dus in ons vlees altijd maar handelen van wij doen het, wij kunnen het, we hebben het, we hebben God niet nodig, raak je verscheurd. Prijs God voor Yeshua. Zoals we Eloha hebben met hoofdletter, aanduidend Yahweh, hebben we ook Eloha met een kleine, voor het woordje afgeroden. Dus elke titel van God is er ook in het gebruik, omdat het goden zijn, God, voor elke andere God maar die er aanbeden kan worden, door wie dan ook. Daniel 11, vers 37 zegt, ook op de goden zijn er vaderen, zal hij geen acht slaan. Op de lievelingen der vrouwen, nog op een of andere eloha, dat zijn afgoden, zal hij acht slaan, want tegen alles zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de Eloha der vestingen vereren. De God met een kleine g. De Eloha die zijn vaderen niet gekend hebben. Zal hij vereren met goud en zilver. Met edelstenen en kostbreden. Hij zal optreden tegen de versterkte vestingen. Met de hulp van de vreemde Eloha. Het is een heel ritueel. Waar iemand zijn strijd aangaat Met zijn eigen gemaakte goden. En waar is ellendig. Zie je, het woordje Eloha wordt één keer gebruikt voor jaren en de rest wordt weer gebruikt voor afgoden. Hier krijg je een hele leuke om over na te denken in Habakuk. Haberkuk die zegt het volgende, dan snelt het voort als de wind en trekt verder. Zo maakt hij zich schuldig wiens kracht zijn Eloha is. Heb je hem? Is deze ELH nou HNO of is het een afgod? Ja, dat is geen kunst. We zijn maar een klein eetje natuurlijk. Maar wie is nou de god van deze man? Ja, dat is zo'n macho type. Die, heeft, die staat dan die balk te rukken de hele dagen. Zulke spierballen. Zijn kracht is zijn god. Dus wie rekent op zijn kracht, is met een afgod bezig. Vind je niet mooi? Echt waar. Het snelt maar voort als de wind, het trekt verder, we zijn zo sterk als weet ik veel wat. Zo maakt hij zich schuldig, die mens, wiens kracht zijn God is. Vijf keer spreekt de schrift over afgoden als Eloha. Ja, als onze kracht God is, is te vergeefs. Er komt er nog eentje. Jaweh wordt aangeduid met de titel Ela. De Aramese equivalent van Eloha. Dus Eloha en Ela is hetzelfde. Dat betekent gewoon de krachtige of God. In Ezra 6 vers 5. Ook zal men de gouden en zilveren voorwerpen van het huis van Ela. Dat is God met een hoofdletter welke Nebukadnezar uit de tempel... te Jeruzalem heeft gehaald... en naar Babel heeft gebracht... teruggeven, omdat het naar de tempel... te Jeruzalem op zijn plaats komen. En Gij zult het nederzetten... in het huis van Ela. Beide keren spreekt hij over de tempel van... Yahweh. In Daniel 2 vers 19... toen werd de verborgenheid aan Daniel... in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniel... De Ela des hemels. De God des hemels. Alleen, het is de Aramees gesproken. Het is nog steeds dezelfde God, Yahweh. 81 keer spreekt de schrift over de schepper als Ela. 43 keer is deze titel in Ezra te vinden. 38 keer vinden we hem in het boek Daniel. Het zijn dus titels van Goden. Het is dus de titel van Yahweh. Maar je kunt diezelfde woorden ook gebruiken als een titel voor een afgod. Je kan dus zeggen, mijn kracht is mijn god. Nou, niet probleem. Je kracht vervalt en je god is weg. We gaan verder. Dat woordje Ela heeft natuurlijk ook betrekking op afgoden. Jeremia 10 vers 11 zegt, zo zult gij tot hen zeggen... De Ela die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt. Ze zullen vergaan van de aarde en van onder de hemel. Dus hier wordt het woordje Ela gebruikt voor afgoden. Daniel 5 vers 4. Zij dronken wijn en roemden de Ela van. Goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Halleluja, prijs onze God. Onze God Ela. Want we zijn rijk en verrijkt. We hebben geen stof. He? Nergens gebrek aan. We hebben koper, ijzer, hout en steen. Prijs Ela. Leuk, hè? Dit is ik achter elkaar lees. Maar ik heb van elke keer er steeds maar twee gepakt. Maar er staan er ontzettend veel. Zes keer spreekt de Schrift over afgoden als Ela, hoewel de Schepper in de Schrift Ela met een hoofdletter wordt genoemd. Het is allebei Ela. Kunt u het nog een beetje aan? Het is weer een andere als dat je gewend bent, hè? <laughs> Luister, het woordje Elohim... ...dat is het meest gebruikt van allemaal. Als we het vertalen met Goden... ...want het is Elohim, het is een meervoudswoord. Maar ik heb je al gezegd, ook Mahin is een meervoudswoord. Ik neem één glas wateren. Ik heb maar één God, Elohim. En die ene God is Yahweh. In Genesis 1... In de beginnen schiep Elohim de hemel en de aarde. Er staat in uw vertaling gewoon God met een hoofdletter. Maar velen denken: meervoudige God. Echt niet waar. Zoals één glaasje wateren, één glas water is. Ja, inderdaad. Hij zegt: Ik ben de God der goden. De El Elohim, of de Elohim der Elohim. Soms staat de El der Elohim. Er staat ook zelfs een keer Elohim en er staat erachter de L. Maar het is dezelfde gebruikersvorm die erin staat. Dus in de schiep Elohim, de hemel en de aarde. En dit vind ik een hele mooie, Er staan er een heleboel door elkaar heen. Exodus 3 vers 15: Voort zei de Elohim tot Mozes. Wie spreekt er tot Mozes? Yahweh. Al dus zult gij tot de Israëlieten zeggen. Daar komt hij. Yahweh de Elohim der vaderen. De Elohim van Abraham. De Elohim van Isaac. De Elohim van Jacob. Heeft mij tot u gezonden. Door wie is Mozes gezonden? Door Yahweh. Hij is Elohim. We gaan verder lezen. Het is heel belangrijk. Dit is mijn naam voor... eeuwig wat is zijn naam voor eeuwig Adonai de eeuwige de werachtige de manhartige, de genadige de goede tieren de getrouwe echt niet waar hij zegt dit is mijn naam voor eeuwig hoe wil die aangeroepen worden zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht wij willen de traditie van het Israëlische volk willen we volgen daarom zeggen we in onze vertalingen heren met hoofdletters de joden die zeggen dan de eeuwige of Adonai maar de bijbel zegt gewoon dit is mijn naam de Elohim, God ik wil zo aangeroepen worden van geslacht tot geslacht weet je wat leuk is zus zodra er in die boekje staat God met een hoofdletter heb je het over Yahweh je gaat maar gewoon oefenen als de Heer staat met hoofdletters, zeg dan hardop Yahweh. En het wonderlijke is, als je eenmaal gaat duiden met Yahweh, of met de zoon, of met die, of je eigen naam invullen voor die gelovige, dan word je constant geconfronteerd met Willem en de Heer en Yahweh. Dus als je gaat oefenen, zoals we op de woensdagavond ook vaak doen, om je eigen naam in te vullen in de tekst, dan ga je een hele close ervaring maken met je vader, want dat is Yahweh. Hij is mijn vader. Ja. ja, dat klopt. Ja. Hoewel je er van mij best wel met een grote g mag schrijven. Want Yeshua is de enige die van Jare alle macht gekregen heeft. Er is niemand die buiten de macht van Yeshua valt. Hij is echt onze God. Maar het is niet Jare. Daar zit dus door de triniteitsleer, komen daar dus uh, vermengingen. Dank u. Ja, inderdaad. Nou, daarmee geeft Jezus dus aan dat we de zonen van hem geworden zijn, door het geloof in hem. Hij is de zoon van de vader en wij zijn met Christus ook zonen en dochters geworden, daarom zeggen we het papa. Dus dat is een hele vertrouwelijke omgang met jaren. Papa of vader. Ja, zeker weten. Hij zit nu aan de rechterhand van Jezus. Ja. Ja. vader. Ja. Ja, dat is goed. En uh, ja, en Jezus zegt zelf als we wat willen vragen, zegt hij dan, als we tot jaren bidden, zegt dan vader, ja, confronteert hem met zijn belofte en doet het dan in de naam van Yeshua. Hij zegt, ik zal je alles geven wat hij beloofd heeft. Vindt u hem duidelijk? Dit is mijn naam voor eeuwig. Het is echt Exodus. Zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Er is maar één God en dat is Yahweh. En voor ons is die Vader, omdat we met Christus uiteindelijk het graf zijn ingegaan, gestorven zijn en opgewekt zijn in het lichaam van Christus. God de Vader, Yahweh, ziet ons als zijn eigen zoon. Deelhebbend van dat ene lichaam. Deuteronomium 11 vers 1. Gij zult Jawe, daar staat in uw vertaling de Heren met hoofdletters. Uw God, Elohim, liefhebben en alle dagen zijn dienst, zijn inzettingen, zijn verordeningen en zijn geboden in acht nemen. Wat zeggen de velen? Ja jongens, kom nou toch, de wet is nog weg. Maar het is echt niet waar. Er is maar één die op de troon zit, dat is Yahweh. Hij heeft een verbond gesloten en hij heeft ons de regels van zijn koninkrijk getoond. Ook al waren we overtreders, hij was bereid om zijn eigen zoon Yeshua voor onze zonden te laten sterven. Dat is niet goedkoop. Dus kies dan ook voor naar de regels van het koninkrijk te leven. Lieve mensen, dat woordje Elohim staat 2347 keer. ...in de schrift en dan heeft hij het over de schepper als Elohim. Hij praat maar over één schepper. Yahweh is God. Yahweh is onze God. Yahweh is de God en Vader van Yeshua. Yahweh is ook de Almachtige zoals hij zich bekendgemaakt heeft van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de Almachtige heeft alle macht gegeven aan zijn zoon Yeshua... Hij zit naast hem op de troon. Aan de rechterzijde. In de hemel en op aarde buigt alles zich voor. Yeshua. Die alle macht heeft gekregen van Yahweh. Yahweh. Jezus. Amen. Dan zijn afgodbidden. Dat ja. het pas met Yahweh te maken. Als je afgodder <hieriging> gaat dienen. Maar door Christus heen aanbidden we Yahweh. Nee, natuurlijk niet. Oké. Okay. Nou, die, juist, die fout moet je dus niet maken. Oké. Okay. Nee. Daarom leg ik het ook heel duidelijk uit. Lees goed. Er is één God en dat is Yahweh. Die ene God, de Almachtige, heeft alle macht gegeven aan zijn zoon, Yeshua. Zelfs de naam Yeshua betekent Yahweh red. Dus als wij Yeshua eren, dan eren we Yahweh. Maar weet je waar het probleem namelijk in zit? Omdat de mensen hebben geleerd dat Yahweh de persoon, Jezus de persoon, dan leggen ze Jezus op het gezicht van Yahweh. En dan geven ze dus Yahweh het gezicht van Jezus. En dat noemen ze afgoderij. Maar we aanbidden Yahweh door te dienen onder Yeshua. Als je de zoon eert, eerst je de vader. Je moet het gezichtje er niet op Want we moeten Yahweh nooit een gezicht geven. Want Yahweh is geest. Hij is eeuwig. Hij is geest. Hij is alomtegenwoordig. We kunnen hem geen gezicht geven. Uh, zodra je, ja, het woord aanbidden wordt vaak verkeerd uitgelegd, maar aanbidden is in wezen buigen voor het woord van wie, wie aanbidt. Dus als wij buigen voor de woorden van Yeshua, buigen we voor Yahweh. Dus luister goed naar het woord aanbidden. Wij denken dat aanbidden alleen maar is handjes omhoog en met fijne muziek halleluja, halleluja. Nee, dat is lofprijzing voor de eeuwige. Maar waarachtig aanbidden is gehoorzaam zijn aan de woorden die de eeuwige ons schenkt omdat Yeshua direct onder Yahweh staat. Hem alle macht is gegeven. Dan aanbidden we Yahweh door te doen wat Yeshua zegt. Wij buigen voor zijn woord. Goed. Hij gaat niet verder. Michel, hoe komt dat? Goed. Nee, nog niet meer. Goed. Mensen, het laatste stukje. Dat Elohim, dat gaat ook verder. Elohim gaat verder met een kleine e. Voor afgoden. Hij zegt namelijk, wanneer gij het verbond schendt... dat Yahweh uw Elohim met een hoofdletter u heeft opgelegd... en gij andere Elohim met een kleine letter gaat dienen... en u voor hen neerbuigt... dan zal de toren van Yahweh tegen u ontbranden... en gij zult wel haast te gaan... ...uit het goede land dat hij, Yahweh, u gegeven heeft. Dus andere goden dan Yahweh voor je aangezicht nemen... ...of plakken op het gezicht van Yahweh... ...is afgoderij. Hij doet er weer niet te... Uh... Oh. Jozua 24. Maar indien het kwaad is in uw ogen... ...Yahweh te dienen... ...kies dan heden wie gij dienen zult... Of de Elohim met kleine letters, die je vaderen aan de overzijde van de rivier hebben gediend. Welke rivier is dat? Wat zeg je? Dat is de uitpraat. Want Abraham, die kwam uit Ur der Galdeeën. <coughs> of de Elohim van de Amorieten. Amorieten, dat zijn de inwoners van Canaan. Maar ik en mijn huis, zegt Joshua, wij zullen Jawe dienen. Zij waren nog steeds wachtende op de Messias die komen zou. Dat was de man waarvan Mozes had gezegd... De Heere God, Yahweh zal een man verwekken. Gelijk mij. Naar hem zul je horen. Zo verwekt ook God Yeshua. Naar hem zullen we horen. Hij is gewoon degene die tussen ons en Yahweh staat. Bijna op dezelfde manier zoals Mozes tot Yahweh staat. Dit is de laatste. Chronieken 10... Zijn wapenrusting legt hij neer in de tempel van hun afgod Elohim. Maar zijn schedel hechten zij aan de tempel van Dagon. Dus Dagon is een kleine god, is een afgod. Exodus 4 vers 14. Toen ontbrandde de toren tegen Mozes. Met deze tekst gaan we afsluiten. Maar ik vind het een hele heftige. Dus ik hoop dat we het doel gaan zien waarom ik hem toon. De toren van Jahwe die ontbrandt tegen Mozes. God is dus boos op Mozes. En hij zegt, is niet de Leviet Aaron je broer? vraagteken. Aaron zal voor jou tot het volk spreken. En zo zal hij, dat is Aaron, u, Mozes, tot een mond zijn. En gij zult hem tot Elohim zijn. Het is exact hetzelfde woord. Waarom zegt God dat nou tegen Mozes? God die zegt: Ga naar de Farao en zeg: Laat mijn volk gaan om mij te aanbidden. En Mozes zegt: Ja, maar ik kan helemaal niet praten. Ik heb veertig jaar achter het schaap gelopen. He? Hij zegt: Kan niet praten. Terwijl God zegt: Ga het doen. Dus God wordt boos op hem. Hij zegt: Is jouw broer niet Aaron? Zegt hij: Aaron die komt eraan zitten, die gaat voor jou praten. Wie is nou de God van Aaron? Is Mozes. Is Mozes nou een afgod? Ja, ik heb hem een kleine 1 neergezet, hij is natuurlijk niet God zelf. Maar je zou het ook in de Bijbel staat het met een hoofdletter. Daarom heb ik je een beetje geplaagd door hem een kleine 1 neer te zetten. Mozes spreekt het woord van Yahweh. Ook al willen we hem benoemen met een hoofdletter G als God, hij is nooit Yahweh. Maar hij spreekt de woorden van Yahweh. En luister nou naar Mozes, zegt hij. Dat zegt Jezus later ook in het Nieuwe Testament. Ze hebben Mozes dat ze die horen. Nee, je kan zelfs het gezicht van Mozes niet plakken op het gezicht van Jaweh, want dan heb je afgoderij. Als ze in de woestijn een kalf maken, een gouden kalf, en ze pakken die kop van dat kalf, hij zegt, jij bent onze God, want jij hebt ons uit Egypte geleid. En we zeggen tegen Jaweh, kijk, dit is het gezicht van Jaweh. En vanwege die afgoderij dood jaren 20.000 man van Israël. Ziet u het verschil? Lieve mensen, 270 keer spreekt de schrift over afgoden als Elohim. God. Eén keer vinden we deze titel voor de profeet Mozes. In diezelfde zin kun je ook uh, Thomas nemen. Als Jezus zich openbaart met zijn doorboorde handen en zijn zijde tot um, Thomas op zijn knieën valt voor de Heer... en dan zegt hij, mijn Heer, mijn God. Dat is dus niet fout. Ga Halloween? Nee, Halloween, hop, klein geetje. Nee, er staat gewoon Halloween. Maar Yahweh is de... Elohim der Elohims. Dus de God der Goden. Er is niemand aan hem gelijk. Het is een titel. Snap je? Dus Mozes heet hier gewoon God. Nou luister nou maar naar wat Mozes te zeggen heeft. Want dan doe je het goed. De man die ooit verwekt is waarvan Mozes gesproken heeft is Yeshua. Luister nou naar Yeshua. Kan je rustig zeggen je bent mijn God. Is die ook. Maar zeg niet tot Yeshua... ...Jahweh is. Want dan plak je dus Yeshua... ...op het gezicht van Yahweh... ...en dat is afgoderij. Wij dienen geen afgod... ...want Yeshua is onze god. Wij aanbidden hem. We buigen voor zijn woord. Want elk woord wat Yeshua spreekt... ...is het woord van zijn vader. Dus door te buigen voor de woorden van Yeshua... ...aanbidden we Yahweh. Hij sprak niet anders. Hij was zo close met zijn vader... Hij zegt, ik zeg ook niks van mezelf. Want ik zeg het pas als ik het mijn vader hoort zeggen. Hij krijgt van zijn vader een beeld. En naar dat beeld oordeelt hij. Hij zegt, ik ben rechtvaardig. Ik oordeel maar een rechtvaardig oordeel. Daarom mogen wij geen oordelen uitspreken. We mogen hoger zeggen, kijk, dat spreekt Jare. Zo oordeelt hij. Wij moeten er iemand zeggen, hey joh, hé stop nou met dat gedrag van stelen. Want weet je wat Jare zegt? Stap niet? Lieve mensen, heeft u het een beetje door waar het over gaat? Jozef heeft ook een fout gemaakt. Mozes. God die had gezegd spreek tegen de berg. En wat doet hij in zijn boosheid voor het volk. Hij slaat twee keer op de rots. Hij zegt: zal ik je water geven zegt hij. En daar zegt God je hebt mijn naam niet geheiligd zegt hij. Je zal Canaan niet binnenkomen. Alleen omdat hij boos was. Later neemt hij het Israël kwalijk dat ze hem zo boos gemaakt hebben. Wil dat nou zeggen dat Mozes verloren is gegaan. Omdat hij Canaan niet binnenkwam. Nee Mozes heeft die rustplaats niet bereikt. Ook velen van ons komen nooit in onze echte shalom in onze ziel. Omdat we struikelen. Ja, probeer de verbindingen te leggen die er zijn. lieve mensen, sabbat Shalom. <middels>